spoedig start. Komt met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de woningcorporaties... meldt een groeiend probleem met overlast door verwarde huurders. Volgens koppelorganisatie Edes waren er naar schatting 2000 ernstige incidenten. Het ging dan vaak om brandstichting of ontploffingen... en om geweld tegen buren of corporatiemedewerkers. Edes wijdt de stijging aan het kabinetsbeleid... om mensen met psychiatrische problemen vaker zelfstandig te laten wonen. UNICEF, War Child en Save the Children gaan in Nederland kinderen van vluchtelingen helpen. Ze gaan op vijf opvanglocaties activiteiten organiseren als sport, spel, toneel en dans. Het is de eerste keer dat de organisaties samenwerken om kinderen in Nederland te helpen. Volgens de hulporganisaties zitten er ruim 13.000 gevluchte kinderen in Nederlandse opvangcentra. Volgens hen zijn de activiteiten belangrijk om hun oorlogservaringen te verwerken. Steeds meer Nederlanders zijn mantelzorger, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Prambureau. Ruim 4 miljoen mensen gaven vorig jaar hulp aan iemand uit een omgeving met gezondheidsproblemen. In 2008 waren dat er nog 3,5 miljoen. 1 op de 3 zegt wel eens zijn een geduld te verliezen. En 1 op de 10 keer resulteert dat in geschreeuw tegen degene die wordt verzorgd of een ruwe behandeling. Saoedi-Arabië gaat met 34 islamitische landen een militaire alliantie vormen tegen terrorisme. Vanuit de Saoedische hoofdstad Riyadh willen ze gezamenlijke co operaties coördineren. Verdere details zijn er nog niet. De alliantie gaat zich volgens Saoedi-Arabië richten op allerlei vormen van terrorisme en niet alleen tegen terreurgroep IS. Het Vandalenwoord van het jaar is Schumelsoftware. Het dook op rond het schandaal met de dieseltest van Volkswagen. Op twee eindigt de poortjespringer. Dat is een zwartrijder die over een toegangspoortje van een station springt. Op drie staat Je suis waarmee mensen aangeven dat ze meeleven met de slachtoffers van een aanslag. Zoals bij Je suis Charlie. Het weer op veel plaatsen bewolkt, in het noorden vanmiddag soms wat zon... en tegen de avond vanuit het zuiden regen. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1, Apeldoorn Amsterdam... tussen Stroer en Hoevelaken 5, tussen Naarden en Muiden 6. A4, Amsterdam-Den Haag, in beide richtingen langzaam rijden... en stilstaan bij Zoeterwoude Dorp. Op de A6 ledenstad Muiden tussen Almere, Buitenwest en Muidenberg over 9 kilometer. De A9, ook maar Amstelveen over 6 kilometer tussen Vels en Badhoeverdorp. A12, Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en de Meren, 7 kilometer na een ongeluk. Verder richting Den Haag over 5 kilometer tussen Blijswijk en Nooddorp. Langzaam rijden en stilstaan in beide richtingen op de A13, Rotterdam-Den Haag tussen Den Haag en Rotterdam. Verder op de A15, Rotterdam-Gorken bij West Sliedrecht-West, 5 kilometer. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel over 9 kilometer. Er was een te hoge vrachtwagen bij de Botlektunnel vanuit Rotterdam naar Europoort. Er staat 10 kilometer vanaf rotterdam ijssel -Monde. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Avelingen over 7 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Utrecht-Noord over 9 kilometer. Een file rijden op de A44-N44 vanaf Leiden tot aan Kerkenhout.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het En jij beleeft het Sneeuw, Sneeuw. Warmte. Warmte Kerst ZFM Dit is Kerst met ZFM Met men. nu nu met De herhaling van Zandvoort, Zandvoort op, op zondag, zondag. Stay oops upside your head Stay oops upside your head Stay oops upside your head Stay oops upside your head Stay oops I'm back at you again. Radio station is W G A Play. Say hoops up side your head. Say hoops, upside your head. Now on all you cast and you finger snappers, you soak it out. And you love laps. I want y'all to say this with me. Say hoops, upside your head. Say hoops, upside your head. Say it <laughs> loud. Say bigger the headache. The baby the head. Oh,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 Groepen met hits in de jaren 80. Je hoorde, AHA en me, I'm Touchy. Ja, het is even tijd voor uh, CFM-nieuws, Albert Jan. Ja, want uh, ja, uh, life goes on, hè? Zo dat is we, dat het. Zullen zeggen. Dus wij, wij gaan uh, vrolijk verder. Allereerst even het volgende. Uh, aanstaande woensdag tussen 12 en 5 uur zendt onze collega Ruud Jansen de top 40 vinyl live uit vanaf uit onze studio.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 Dat was het weer op CFM. Jawel, we gaan richting de kerst, Albert-Jan. En de trui staat je steeds beter. Oh yeah, beter yeah. en beter. <laughs> Wil je hem zien? Kijk dan even op www.zfm-streepje-live.nl. En ook, ik heb zo'n mooie trui. Ja, prachtig, aan, Geweldig. Hey, Wij zijn al. klaar voor de kerst. CFM is klaar voor de kerst. Met Chris Ria in Driving Home for Christmas. I'm driving Home for Christmas Oh, I can't wait to see those faces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 zonder deze plaat van Chris Ria. Die bestaat gewoon niet, hè? Nee, nee die, kerst, die kerst heb ik al jaren. Nee, nee, nee, nee. Geleden voor het laatst. Nee, deze hoort er gewoon bij. Zo so is het, joh. The driving home for Christmas. Het blijft een lekker ja, kerstplaats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 buiten schuiven. We gaan makreel roken met de Zandvoortse Visvereniging. Roy staat erbij, Roy Sandberg met mede Dat is 27 december ja? Roy? Ja, op 27. 27. Dus okay. dat is allemaal, de opbrengst komt heel goed aan de stichting. Dus ik ja. zeggen mensen die van vis houden absoluut kopen. Nou vind ik ook gewoon dat 18 december is er een live uitzending vanaf CRM vanaf de ijsbaan. Ja, klopt, klopt. Dat wordt een happening, daar gaan we een happening van maken. Dat moet absoluut een happening worden. Ik ben ook bij jullie op de radio bezig met het De Morgen Ja. Die heb ik ook uitgenodigd. Die zouden dus, dat nog eens eventjes gaan, uh, gaan bespreken. Ja, Hotel Hoogland is natuurlijk wel een klein beetje sponsor van jullie. Uh, ja, ja, ja. Maar die zal best bereid zijn om één keer een uitzending hier te, te mogen. Dat zou heel erg leuk zijn. Ja, en dan stalen we weer aan de afsluiten hoor. Ja, absoluut. absoluut. En dan wordt volgende, de uitzending wordt afgesloten door uh, een kerstuitzending met Willem Bruis. Ja, wij hebben met, uh, met uh, Zierfeld afgesproken dat ze gewoon tot 9 uur hier uh, in de rust de uh, beschikking hebben. Of de kerstmuziek. Voor die kindjes moeten draaien, we moeten er even wat kaderen over hebben. Oh maar dat, uh, dat komt allemaal goed. Dank je wel. Ik ben degene die het de laatste uur doet. Nou, fantastisch, we zien dus. elkaar. We gaan elkaar zeker zien. Absoluut, dank je wel. Oh. Dank je wel voor dit. Geen dag. Oké, Willem. Dank zo. Da dank je wel. En doe Rob even de groeten van ons. Rob, je moet de groeten hebben van de mensen van hier Goed, terug, dank je wel. Uh, okay. Alsjeblieft, en heel veel plezier daar. Goed zo. Nou, uh, ik ga mijzelf inspecteren op vraag wanneer. Ja. Ja. En dat was Willem. Dat was Willem. Ah oh nee, deze weer. Willem, ga je nog schaatsen zelf zometeen?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 Ik hoop dat het interview een beetje duidelijk was, want het is al aardig hier. Helemaal duidelijk. Alles via www.ijsbaan.nl. Ik zou zeggen, Willem, bedankt voor je verslaggeving live vanaf de IJsbaan. Nog veel plezier. Anytime, anyplace, hè? Kido. Oké, laat hem bruisen daar, Willem. Hoi, hè? Zeker. Hoi, hoi. Ja, ja, ja, dat was Willem vanaf de IJsbaan. www.ijsbaanzandvoort.nl voor meer info alone.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 Dat is de nieuwe single van Aomi. Je hoort hem hier exclusief op je radio. Hier is de hula hoop. was